Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er moet een minimumtarief komen voor zelfstandigen zonder personeel. Dat wil de PvdA. Volgens die partij verdienen ZZP'ers nu heel weinig, hebben ze geen sociale voorzieningen en kunnen ze geen pensioen opbouwen. Hun loon moeten ze laag houden vanwege de concurrentie van werknemers uit het buitenland. Volgens PvdA Tweede Kamerlid Hamer werkt inmiddels een derde van de werknemers zonder een vast contract. Een groot deel daarvan heeft daar niet voor gekozen. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt vragen werkgevers steeds vaker van hun personeel dat ze zonder contract werken, al dus Hamer. Ze wil dat ZZP'ers minimaal 150 procent van het minimumloon gaan verdienen. Vandaag en morgen wordt in de Kamer de begroting van sociale zaken behandeld. Marco Pastors wordt de nieuwe superambtenaar voor stadsdeel Rotterdam-Zuid. De voorman van Leefbaar Rotterdam moet het landelijk sociaal-economisch programma voor Rotterdam-Zuid gaan leiden. Dat programma, waar ook het Rijk bij betrokken is, moet de armoede en de verpaupering in Rotterdam-Zuid aanpakken. Het richt zich ook op verbetering van onderwijs en huisvesting. In het stadsdeel wonen 200.000 mensen. 38 van de bewoners wil het liefst zo snel mogelijk verhuizen. De benoeming van pastors wordt volgens ingewijden op het stadhuis in Rotterdam later vanmiddag bekendgemaakt. In Delfzijl zeil woedt een grote brand in een gebouw waar klein chemisch afval wordt ingezameld. Hoewel het brandende gebouw dichtbij een woonwijk ligt, vinden politie en brandweer het vooralsnog niet nodig om mensen te evacueren. Een woordvoerder van de brandweer heeft verklaard dat er misschien gasflessen in de werkplaats liggen, maar er zijn geen chemische stoffen aanwezig. Bij de brand in Delfzijl zijn geen gewonden gevallen.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 Amnesty International is geschokt door een nieuwe executie in Saudi-Arabië. In de noordelijke provincie Jaf is een vrouw onthoofd... omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan hekserij en tovenarij. Volgens Amnesty worden die beschuldigingen te pas en te onpas gebruikt... door de religieuze politie in Saudi-Arabië. Onlangs nog werd een man onthoofd wegens hekserij. Hij had vrienden en bekenden medisch advies gegeven... en dat was voor de politie genoeg om hem ter dood te veroordelen. Dit jaar zijn er al 73 mensen in Saudi-Arabië geëxecuteerd. Dan het weer nog. Buien en een stevige zuiden tot zuidwestenwind. In de kustgebieden is de wind stormachtig. En er zijn ook zware windstoten. Vanmiddag minder wind. Verder opklaringen en buien. En 7 tot 10 graden. En ook morgen buiig en gemiddeld 8 graden. ANEB Verkeersinformatie. Het onstuimige weer heeft een drukke spits veroorzaakt. Er staat nu nog ruim 300 kilometer file. Dat betekent dat de meeste dagelijkse files nog veel langer zijn dan gebruikelijk. Dat geldt vooral voor de regio's Amsterdam, Utrecht en in het zuiden van het land. De opvallende files die staan op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Voorknopend Julianaplein, 10 kilometer. De andere kant op richting Heerenveen gebeurde een ongeluk. Tussen Boer Akker en de Afrit Friese Palen staat nog 7 kilometer file. De A9 Alkmaar richting Amstelveen staat een van de langste files voor knooppunt Raasdorp, 14 kilometer. De A27 vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Veemarkt, 17. Op de A28 van Assen naar Groningen is een ongeluk gebeurd tussen Assen-Noord en de afrit Zuid-Laren, 8 kilometer. De A28 van Zwolle naar Utrecht, 14 kilometer bij Soesterberg. En de A50 valt op van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 12 kilometer.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De meer dan 465 kramen van de centrummarkt in Rotterdam, een van de grootste in Nederland, blijven vandaag leeg. U heeft het ook al gemerkt, het stormt en het stormt te hard voor deze markt. Straks maar even naar Rotterdam, maar eerst naar het nieuwe afluisteren door politie en justitie. Want minister Opstelte van Veiligheid en Justitie erkent dat verdachten via hun eigen computer in de gaten gehouden kunnen worden. Met behulp van computerprogramma's die op afstand kunnen worden geïnstalleerd. Minister kwam met deze mededeling na vragen van SP, GroenLinks en D66. Van D66 Tweede Kamerlid Magda Bernsen. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister heeft het erkend. Ja. Nu weet u het. Ja. En nu? Nou ja, nu weten we in ieder geval dat het gebruikt wordt. Dat is overigens niet onverwacht, want ik kan me goed voorstellen... dat als je, zeker als je computercriminaliteit wilt bestrijden... dat je dan ook over bepaalde hulpmiddelen moet beschikken... om dat effectief te kunnen doen. Alleen denk ik dat het wel heel goed is dat uh, wij nu weten dat er ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Want het is een behoorlijk ingrijpend middel. Ja, en dan wilt u natuurlijk ook weten uh, onder welke voorwaarden dit wordt gebruikt. Dit kan natuurlijk niet zomaar. Um, de minister schrijft in zijn brief dat het wordt gebruikt bij misdrijven waar voorlopige hechtenis is toegelaten, waar dus vier jaar of meer gevangenisstraf ja. op ja. staat. Uh, gaat u daarmee akkoord? Of dat, dat zijn de zwaardere misdrijven? Hè? Dat zijn echt de zwaardere misdrijven. Dus het is uh, daarmee ook wel een bijzonder opsporingsmiddel. En wat mij betreft moet dat ook echt zo blijven. Dus maar... met alle waarborgen van hè, de rechtercommissaris... die er aan de pas moet komen, het OM wat toestemming moet geven... en echt in uitzonderlijke situaties. Ja, en daar vind ik uh, in de brief van de minister het nog wel erg mager mee gesteld... En het is een, um, uh, een bijzonder opsporingsmiddel... omdat het toch nog wel wat anders is dan bijvoorbeeld afluisteren uh, in de eigen woning. Ja, ja. Omdat dit um, ja, uh, software is. En we weten ondertussen wel dat software bepaald niet veilig is. En als dit gehackt kan worden en anderen uh, kunnen dan, uh, bij wijze van spreken, zaken op jouw computer plaatsen uh, waar jij helemaal niks van af weet, ja, dan moet je je afvragen hoe uh, uh, betrouwbaar een dergelijk opsporingsmiddel is. Ja, nou ja, we hebben nog niet eens over hekken gesproken, ook als degene die het mag gebruiken het gebruikt. We weten wat ermee kan eh, sinds het Bundes-Trojaner. Ja. Uh, um, um, nieuws, zeg maar, uit Duitsland. Daar gebruikte uh, de politie het al. En bleek dat die software veel meer kon dan eigenlijk was gedacht. Zelfs een microfoon kan op afstand worden ingeschakeld. Heeft u daar zorgen over? Nou ja, daar heb ik natuurlijk best wel zorgen over. Omdat het wel een enorme inbreuk is op de privacy van mensen. Um, dus het moet ook wat mij betreft echt met allerlei waarborgen omkleed worden. Uh, nou, schrijft de minister ook wel... Hè, dat er uh, bepaalde uh, dingen die wel zou kunnen met die software... dat dat uitgeschakeld wordt. Ja, dat staat natuurlijk allemaal wel mooi op papier. Mm. Maar ja, in hoeverre is dat daadwerkelijk ja, ook Ja, want als je het uitschakelt, kan je het ook weer inschakelen. Ja, ja, en, ja precies. En ja. Met, met software, uh, als dat werkt en het is uh, effectief... dan kan ik mij voorstellen dat het voor politie of justitie... ook interessant wordt, omdat nou misschien af en toe toch ook op, op andere momenten momenten nog even te gebruiken. Zijn de garanties wat dat betreft hard genoeg van de minister in zijn brief? Ja, kijk, het is papier en papier is geduldig. Um, hij omschrijft het netjes. Hij geeft ook, vind ik, vrij uitvoerig antwoord. We hebben er ook lang genoeg op moeten wachten. Um, maar ik, ik vraag me af of er voor het gebruik van dit soort zaken niet aparte wet- en regelgeving zou moeten komen. En instanties, want KLPD zou ermee om moeten gaan. Ja. Justitie natuurlijk. Hè, ja. En overheid en computers dat gaat de laatste tijd niet zo heel goed samen. Dat gaat ook niet zo goed samen. En ik lees ook dat de keuringsdienst van het KLPD het zelf ook keurt. Hè. Dat is dan toch weer de slager die zijn eigen vlees keurt. Dus je zou je moeten afvragen of dat niet wat onafhankelijker moet. Kortom, um, er zijn nog wel wat vragen die, uh, die ik zou kunnen stellen... waar nog wel een antwoord op zou okay, moeten dus komen. Dus u gaat nog even terug naar de minister, begrijpen. Ja, ik denk dat dat in een uh, volgend algemeen in overleg uh, over politieonderwerpen toch absoluut nog wel aan de orde moet komen. En mag het tegen, tussen die, in de tussentijd op deze manier gebruikt worden wat u betreft? Nou ja, het is, het is uh, legaal, hè? dus het, het uh, wordt gebruikt als een uh, middel... wat volgens het boek van strafvordering gebruikt kan worden. Uh, dus ja, op zich uh, kan ik daar niks op tegen hebben. Alleen nogmaals, ik denk dat er aparte wetten en regelgeving voor zou moeten komen... voor het gebruik van dit soort instrumenten. Duidelijk. Magda Berntsen van D66. Dank Dank u wel. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met bijna 465 kramen is de Centrummarkt in Rotterdam een van de grootste van ons land. En al die 465 kramen blijven vandaag leeg. De markt is afgeblazen. Fred Marais is woordvoerder van de Rotterdamse markt. Meneer Marais, goedemorgen. Goedemorgen. U staat nog op die lege markt? Ja, het is een heel uh, droef groot uh, leeg terrein inderdaad. Ja, en is het als u zo om u heen kijkt terecht dat er vandaag geen markt wordt gehouden? Ja, vanmorgen vroeg uh, toen de Kramerzetters uh, aan de slag gingen, toen uh, vlogen de planken van de marktkramen door de lucht. De dekzeilen die gingen door de lucht en uh, het, was, uh, het waren zulke zware windstoten dat het uh, geen doen was om, uh, om die markt op te zetten. En uh, het is natuurlijk buitengewoon gevaarlijk voor, uh, voor het publiek, het uh, marktpubliek en de, en de kooplieden om uh, dan toch zo'n markt door te laten gaan. En eh, toen is er besloten door de, de, de Stad van zich Rotterdam om de markt weer af te gelachen voor vandaag. Oké, okay. ja, ik kan me voorstellen dat de marktkooplui toch ook wel teleurgesteld zijn. Want die missen natuurlijk een dag uh, omzet. Zijn, zijn ze het eens met uw beslissing? Ja, nou, een heleboel marktkooplieden zijn het volledig eens. Sterker nog, ze hebben ze zelf bij de besluitvorming uh, deelgenomen. Maar er zijn natuurlijk ook kooplieden die teleurgesteld zijn. Want die missen inderdaad een dag omzet. En zo dus vlak voor de kerst. Is dat natuurlijk een hard gelag. Maar uh, ja, de veiligheid uh, gaat, uh, gaat voor alles. En uh, het is geen doel om uh, die markt door te laten gaan. Ja, u kon niet even met de markt om een hoekje gaan staan? Nee, je zegt uh, zelf al in de aankondiging. Uh, ruim 400 km, ja, Dat dus een gigantische markt. Bij wijze van spreken, en, hè, er was ja, niet een, een ja, hal ja, of gaat, zo. Op dit grote terrein, de binnenrot in Rotterdam, is dat uh, niet te doen. Nee. Morgen is de uh, markt op de Afrikaanse uh, plein. En uh, dan wordt er weer opnieuw bekeken hoe het weer is en uh, of er dan uh, weer van die windstoten zijn of uh, voorspeld worden. Dan zou er eventueel gekeken worden wat is de beste oplossing voor die dag. Uh, het, laten, het niet doorlaten gaan van de markt het is natuurlijk een, een, een uiterste uh, oplossing. Maar je kan ook denken aan uh, afhankelijk nogmaals van de weersomstandigheden, aan een wat kleinere markt. Uh, maar dat wordt uh, morgen ter plekke uh, bekeken en besloten. Sterkte ermee, meneer Maré, u wilt ook naar binnen, hoor ik. Ja, dus, het uh, gaat regen ook regenen ook. Oh, goed, dat houdt ja, niet op die ellende. Ja, dan nou, ja. Hartelijk dank, Fred okay, Maré, woordvoerder ja. van de Rotterdamse markt. Goedemorgen. 13 minuten over 9 is het uluisterd naar het NOS Radio 1 Journaal Canada dan. Houdt het Kyoto-verdrag voor gezien? Het besluit komt vlak na die grote... Een bepaald niet succesvolle internationale milieutop in Durban. Canada is het eerste land dat zich terugtrekt uit die overeenkomst die in 1997 werd gesloten. En onze correspondent Wessel de Jong weet waarom Canada zich terugtrekt. Nou, het was een liberale regering in die 1997 het Kyoto-verdrag ratificeerde. In 2006 kwam er een conservatieve regering aan het bewind. Nou, die heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een hekel hadden aan dat verdrag... en dat ze er ook uit wilden stappen. Dus op zich is het uh, geen verrassing wat er gebeurd is. En wat dat betreft lopen ze natuurlijk weer in de pas met de buren. De Amerikanen die, die vinden de Kyoto ook absoluut te onzin. Bush vond het onzin. En als je kijkt nu naar de Republikeinen bijvoorbeeld... velen ontkennen zelfs nu het hele fenomeen van klimaatverandering door broeders. Dus dat is een beetje de sfeer aan deze kant van de, van, van de oceaan nu. Maar waarom trekken zij zich nu daaruit terug, zo kort na de top in Durban? Wat, wat is daar gebeurd? Ja, waarom ze het nu precies doen, nu ze uit het vliegtuig stappen, uit Durban, die timing, dat, dat, dat is onduidelijk. En je kunt je dan ook afvragen, ja, waarom ben je dan ook überhaupt gegaan? Nou ja, wel duidelijk is dat, dat Canada bij lange na zijn Kyoto-doelstellingen niet gaat halen. In 2012, dus volgend jaar, hadden ze 6% onder de uitstootnorm van het niveau van 1990 moeten zitten. Nou, volgend jaar ze zitten ze er met 17% overheen. Dus ze hadden, ze hadden op forse boetes kunnen rekenen. In dat verdrag voorziet, zo'n beetje 14 miljard dollar... zei de minister van Milieu, Pieter Kent van, van Canada. Nou, allemaal zwaar overdreven, zeggen milieuspecialisten... de hoogte van die boetes. Maar goed, het lijkt toch wel dat angst voor die boetes en geld... toch het voornaamste argument lijkt te zijn voor de Canadezen... om uit dit verdrag te stappen. Ja, het maakt het leven voor de Canadezen dan een stuk makkelijker. Betekent het ook dat ze nu helemaal niets meer willen... en niks meer willen doen aan de uitstoot van broeikasgassen? Nee, dat is een beetje het ingewikkelde die Pieter Kent. Die minister van Milieu, die zegt dus dat hij wil verder onderhandelen met de, met de grote uitstoters... zoals India, Brazilië en China. Hij vindt dat ze allemaal eerlijk toch hun steentje... aan de reductie moeten gaan bijdragen. Hè, wat ook, ook precies het grote pijnpunt was in, uh, in Durban. Maar ja, als je nou zegt dat je verder wil onderhandelen... waarom doe je het dan niet binnen het kader van dat verdrag? Dus op zich aan die opmerkingen van aan die intenties van die Pieter Kent... je kunt aan de oprechtheid daarvan kun je twijfelen. Zeker als je ook kijkt naar de Canadese plannen. Ze zijn van plan om heel veel olie te gaan winnen uit de Teersand. Nou, daarbij wordt ongelooflijk veel CO2 geproduceerd. En ze zijn absoluut niet van plan om dat te reduceren. Hmm. Wat is jouw inschatting, Wensel? Heeft Canada hiermee een bom gelegd onder dat verdrag? Ja, Canada was natuurlijk op zich in Durban geen hele grote speler. Hè. En Durban was ook zonder de Canadezen natuurlijk wel heel, heel moeizaam verlopen. Kijk, het hele punt is natuurlijk Kyoto, dat hele verdrag. Daar gaat natuurlijk niet zo heel veel dwingend meer van uit. Het is meer een soort rapportagemechanisme nu geworden. Een soort VN-paraplu waaronder verder wordt gepraat over milieu. Dus echt de tijd van pronk van 15 jaar geleden. Hè, die echt de hele wereld rondreisde om landen het vuur aan de schenen te leggen om ze dat verdrag binnen te slepen. Die tijd is verdwenen. En uh, de Canadese stap is daar eigenlijk vooral een illustratie van. De Spaanse koning heeft een niet zo ideale schoonzoon. Hoort u zo meer over. Naar de verkeersinformatie Wijnand Zwaan... wordt die uitgebreide ochtendspits al iets korter. Heel langzaam, want buien trekken nog steeds over het land... en dat helpt niet mee om het aantal files op te lossen. Er staan er nog 50, 230 kilometer. Dat is echt fors voor de tijdstip. Een paar zaken vallen op. Niet alleen in de Randstad is het nog druk... maar ook in het noorden. Er zijn een paar ongelukken gebeurd daar. De A7, Duitse grens richting Groningen, tussen Voxhol en Neuvelgunnen... bij Groningen, 7 kilometer file. De A28 van Assen naar Groningen voor de afrit Zuid-Laren, 9 kilometer. Aanrijding met drie auto's. De linkerrijstrook is dicht... En de file op de A50 valt nog steeds op van Os naar Eindhoven... tussen Nistelrode en Veghel 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 16 minuten over 9. Wij gaan naar uh, Joris van der Kerkhof in Pekela in Groningen. Dat moet even, want ik heb begrepen, Joris... dat er inmiddels stoom uit de oren komt van jouw gasten... na het interview met meester Kamp bij ons. Ja, en ook een beetje gelach uiteindelijk toen ze hoorden dat er in de buurt een file stond. Dat gebeurt hier dus ook, dat hier files staan in Groningen. Maar toen de minister aan het woord was, toen dachten ze van... nou, Dat, dat, dat zei de werkloze, ook Esther, die zei van ja, dit, dit is een, deze man komt niet van deze aarde. Die moet, moet, moet weer terugkomen. Er zitten ook twee mensen die een reïntegratiebureau hebben. Jaap Loods en Ada van Duin. Uh, dat gevoel van, uh, dat de minister uh, ergens anders vandaan komt, dat had u ook. Wat zou u... Ja, ja, nou kan ik alles gaan herhalen wat u zei, maar zegt u het zelf maar. Nou ja, meneer uh, Kamp, minister Kamp, die uh, is zo ideeel bezig. En wanneer het nou zo zou zijn dat in het westen van het land de banen voor het oprapen liggen... dan zeg ik van, hij heeft een punt... Maar die banen zijn in het Westen ook niet voor het oprapen. Administratieve functies laat meneer Kamp er maar mee kom, komen. Uh, een functie als concierge. Hoeveel sollicitanten? Voor de functie van concierge hebben we gehoord... dat er 500 brieven opkomen. Er, is, er waren twee vacatures. 500 brieven. En ik denk dat dat in het Westen, als daar een functie is voor concierge, dat daar ook 500 brieven komen... En ik denk niet dat ze dan die Groninger uitkiezen. Was het maar waar. Want dan zou die Groninger ook wel gaan. Hoeveel werkloze reïntegratiebureau-medewerkers zijn er? Nog even een keer. Nou, hoeveel mensen die een reïntegratiebureau hebben... Ja? Uh, hebben dat bureau moeten sluiten omdat er geen werk meer is? Oh, dat is, uh, daar weet ik zo niet. Daar heb ik geen cijfers van. Maar ik denk aanzienlijk. Ja. ja. Want er waren heel veel collega's van u en die zijn er nu niet meer. Nee, maar er waren ook heel veel kleintjes... en die, die hebben dus gewoon ja, hun ja, zaakje moeten stopzetten... omdat er dus inderdaad er geen opdrachten meer kwamen... omdat de kraan, financiële kraan gewoon werd dichtgedraaid. En hoe houdt u het hoofd boven water dan? Omdat wij dus inderdaad uh, op de laatste reintegratiemarkt... nog iets van 45 mensen hebben kunnen toevoegen... om ze dus inderdaad te begeleiden naar werk. En dat zijn allemaal jonge mensen? Nee, was dat maar zo... Nee, het zijn voornamelijk 50-plussers. Echt voornamelijk 50-plussers. En een enkele jongeling. Ja. ja. U bent de jongeling. Ja. Die jonge bloem hebben we bij, bij ons. <laughs> ja. Maar het lukt u ook niet, een beetje dichterbij, het lukt u ook niet om aan werk te komen. Waarom niet? Bent u zo slecht? Bent u zo dom? Hebt u geen opleiding? Ik heb een HBO-opleiding. Ik ben niet dom. Ik, Ik krijg in ieder geval altijd te horen van je hebt een. Uh... Nou, uitstekende cv. Indrukwekkend geweldig. Maar ja, uiteindelijk word je toch niet uitgenodigd. Want er is altijd wel iemand die passender in het profiel is, of wat dan ook. En nou ja, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar als 40-plusser ben je ook vaak te oud. En op het moment dat je uit Bellingwolde komt en je moet 50 kilometer rijden naar Groningen, woon je ook al te ver weg. Ja, dan kom je ook in de file terecht. Bij Foxhol. <laughs> ja, misschien is je nu al wel, wel weer voorbij. Wat, wat, wat, wat moet er wat u betreft gebeuren? Ja, wat, wat er moet gebeuren, uh, alleen dat is in mijn ogen nu even iets onmogelijks. Uh, de economische recessie is denk ik nu gewoon de grootste boosdoener. Het feit, uh, er zijn gewoon geen banen. Er zijn wel banen waar dan inderdaad die Polen en die Roemenen en die Slovenen voor komen. Maar dat zijn, dat zijn functies, de Nederlanders die die functies kunnen uitvoeren... die voeren die ook wel uit... En nemen we even als voorbeeld Esther, die, we dan, hè, die hier dan ook is. Die heeft een administratieve functie. Die kan die baan van die Slovenië doen. Was het maar waar. Want ze willen ook meer gebeuren. betaald krijgen. Ja, uh, de Roemenen-Polen Roeme die werken inderdaad voor 5,50 euro. En ja, laten we eerlijk zijn, 5,50 euro, dan gaat het naar slavernij uh, neigen. Als dat is wat meneer Kamp wil, ja, jammer. Ik denk dat dat heel erg irreëel is. De stoom is een beetje tot rust gekomen. Nou, nog helemaal niet. Ik ben echt heel erg boos. Want het is zo respectloos naar de mensen die dus geen baan hebben. Um, alsof ze niet willen. En ik weet van al onze cliënten, ze willen allemaal dolgraag. De een na de ander wil dolgraag. Ook die man van 62 die wij nog in traject hebben... die staat te trappelen om nog aan het werk te gaan. Een managersfunctie. wil Ook opleiding zat. Ook hij komt niet aan de bak en ook niet in het Westen. Oké, okay. en een vrouw van? 43. Van 43. en Ze wil anderhalf uur rijden vanaf Bellingwolde. Kijk zelf maar op internet waar hij dan allemaal uitkomt. Goed, Joris van de Kerkhof uh, met het stoom uit de oren daar in Pekela in Groningen. Dat interview waar hij het over heeft, dat heeft plaatsgevonden tussen half negen en negen. Daar is veel over te doen, ook op Twitter. U kunt dat terugluisteren, dat komt zo dadelijk langs, onder andere uh, op Twitter bij NOS Radio 1. Gaan we naar Spanje, want de schoonzoon van koning Juan Carlos... Inyaki Udagarin, die is de komende tijd niet meer welkom... bij officiële activiteiten van het Koningshuis. De schoonzoon is in de ban gedaan. Hij wordt verdacht van corruptie. Correspondent Rob Soutberg in Madrid. Rob, wat zou die gedaan hebben? Ja... Een man met een lastige naam, hè? Inyaki Urdangarin. De knappe schoonzoon van koning Juan Carlos, kan je zeggen. Boomlang, een handballer, toen hij de prinses, de dochter van, uh, van koning Juan Carlos, ontmoette en waar hij mee trouwde. Maar ja, knap, misschien was hij ook wel iets een beetje te knap. Want dezelfde man wordt nu verdacht van de vermeende toe-eigening van gemeenschapsgeld. Het zou gaan echt om miljoenen euro's die. Sorry, ik ben een beetje verkouden. <coughs> Sorry, excuus, ik ga verder. Het zou gaan om miljoenen euro's die het bedrijf ontving van gemeentes... van sportclubs waar, hij, waar zijn bedrijf voor werkte. Hè. Zijn bedrijf stelde rapporten op, organiseerde evenementen... Maar, zegt het openbaar ministerie nu... de rekeningen die hij presenteerde... die werden wel erg opgeblazen. Er werd veel meer betaald voor de dienstverlening die hij deed... dan er in werkelijkheid voor dat soort diensten stond. Hè. Een voorbeeld dat wordt aangehaald door het openbaar ministerie... is een rapport dat uh, de hertog... want die status heeft hij... die de hertog maakte voor de voetbalclub Villarreal... 690.000 euro voor een rapport van tien kantjes. Oftewel... Uh, ja, dan kom je dus op 69.000 euro per A4-tje die hij berekende. Nou, dat leidt dan weer tot het volgende. Dat iedereen inmiddels ook met een scheef oog kijkt naar het onroerend goed... dat uh, het, het prinselijk paar de afgelopen vier jaar kon kopen. Hè. Meer dan 7 miljoen euro werd er uitgegeven aan huizen. Terwijl de jaarlijkse begroting van het koninklijk huis hier in Spanje... toch echt niet meer dan 8,4 miljoen euro is. Nou, de lamp staat op hem. Hmm. Ja, de lamp staat open, maar hij is nog steeds verdachte. En jij zegt dat ook. Is, dit is, zijn de verdenkingen van het OM. Ja. Um, terwijl de koning hem toch al in de band doet. Moet zijn schuld niet eerst bewezen worden... of hield de koning sowieso niet zo van zijn schoonzoon? Nou, uh, uh, uh, <laughs> ik denk dat hij wel hield van zijn schoonzoon. Maar kijk, dit kom, uh, uh, je, moet je, je moet het zo zien. Dit is het ernstigste, ernstigste schandaal dat het Koninklijk Huis overkomt... sinds de terugkeer van de democratie in 1975. Het is gewoon heel ernstig wat er nu gebeurt. De lamp op deze jongen, uh, waarvan het Koninklijk Huis nu zelf ook naar buiten is gekomen... met een verklaring en heeft gezegd... zijn gedrag was niet voorbeeldig... Kortom, ergens is het scheef gegaan. En hier, trouwens op Twitter, Spaanse twitteraars... trekken ook de vergelijking wat Prins Bernhard destijds overkwam in Nederland. Zeg maar, misbruik maken van een positie vanuit het Koninklijk Huis... om op die manier diensten voor elkaar te krijgen. En heeft Oudan Garin zelf al gereageerd? Ja, en hij heeft zelf inmiddels al zijn excuus aangeboden. Zover is hij al gegaan hè, daarin. Uh, maar zegt nog steeds wel, ik ben onschuldig. Het klopt niet wat er over mij beweerd wordt... We hebben inmiddels ook zijn advocaat over de zaak gehoord. Daar kunnen we even naar luisteren. Hij ja, is bezorgd. Ik denk dat de woord kan zijn apesadumbrado. En misschien ook, waarom niet? Indignado. De advocaat zegt hier: Hij is bezorgd, mijn cliënt, en bezwaard. Uh, maar uh, laat ik ook maar zeggen, hij is ook verontwaardigd over wat hem overkomt. Dat zegt de advocaat, ja. Rob Zoutberg, over de schoonzoon van de Spaanse koning: De sportploeg van het jaar 2011. En met de hoopje wordt zo zwaar. Het Nederlands handbaltier. En de winnaar, dames en heren, is Ryan Farley. Dubbel feest voor de Nederlandse honkbalmannen gisteravond. Het team werd uh, verkozen tot sportploeg van het jaar. En hun uh, bondscoach sleepte de Coach Award 2011 in de wacht. Maar het was in 2010 niet alleen maar wordt dat er blonk voor de honkballers. Maarten Koolsloot schreef er een boek over en dat boek wordt later vandaag gepresenteerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? Heeft de honkbalploeg zo hard geknokt voor die over, uh, overwinningen en erkenning? Daar hebben ze zeker hard voor geknokt. Zoals je natuurlijk weet is de jaren een kleine sport geweest. En binnen de Hongpalwereld heerst ook het gevoel van... nou, we hebben nu eindelijk de aandacht die we verdienen. Al die jaren, nou, de laatste jaren is Nederland al goed. Op de WK's komen we steeds ver. Daar was niet zoveel aandacht voor. En dat is natuurlijk helemaal na gisteren behoorlijk anders. Ja. Hoe, hoe bijzonder was dit uh, jaar voor hen, uh, meneer Koltot? Want even daarna was er de dood van Gregory Holman. Ja, ik heb het zelf... Uh, als in Panama erbij bij de finale zie je de ongelooflijke euforie en het ongeloof. datzelfde ongeloof zie je dan uh, zes weken later terug bij de dood van uh, Gregory Hallman. En dat maakt het natuurlijk een jaar wat verschrikkelijk bizar is. Uh, de, de wond van zijn dood is, is niet geheeld en dat zal nog vreselijk lang duren als het al ooit gebeurt. Dat is natuurlijk iets wat je uh, ja, nooit van tevoren kunt zien. De honkballen zeker niet. en ja. Dat maakt het natuurlijk een heel, heel apart jaar. Ja. Ja, werkt dat ook door in, in, in het team, in het Nederlandse team, zoiets? Uh, kijk, ik kan natuurlijk niet specifiek spreken voor de spelers, maar het is zeker, zoals gisteren je bij de ceremonie al hebt gezien, dus dat Sidney de jong het aangaf in zijn uh, bedanktoespraak. Dat is natuurlijk iets wat in die gemeenschap sterk leeft en ja, het gevoel van euforie in elk geval gedempt heeft. Uh, en zeker nog uh, ja, natuurlijk een heel raar gevoel achterlaat bij heel veel mensen. Ja, um, en, en nu uh, dit team, kan dat voorlopig eigenlijk verder? Ja, zeker. Er zijn heel veel jonge spelers bij. Farley heeft ervoor gekozen om uh, nadrukkelijk ook jongere spelers uh, toe te voegen. Dat zag je al in Panama. En dat beschrijven we ook in het boek uh, Honkbalgoud, waarbij je dus ziet dat heel veel ja, jonge kinderen een kans krijgen en veteranen aan de kant worden gezet. Ja. Dat past ook bij de professionalisering die uh, onder Robert Eenhoorn is uh, uh, doorgevoerd de laatste jaren, waar we ook uh, in uh, het boek een uh, hoofdstuk aan wijden. Um, dus dat, dat zie ik zeker verder gaan. Mm. En uh, Nederland kan zeker meedoen in de top de komende jaren. Ja, maar bij zo'n WK red je het niet alleen op talent hè? en op, op klasse. Je moet, er moet een soort flow in dat team komen. Kunt u kun je verklaren waar dat door is gekomen? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat ik daarvan in Panama heb gezien en in het uh, boek Hongkongoud beschrijf... is uh, ja, dat je ziet dat uh, iedereen wil iets uh, voor elkaar doen. Uh, ik denk dat er heel duidelijk uh, door Farley op de teamgeest... Uh, de teamspirit, gehamerd wordt. En, en dat zie je terug in het veld. Uh, dat de, ja. Ja, de spelers net wat extra voor elkaar doen als ze een stootslag moeten neerleggen... en zichzelf daarmee opofferen, doen ze dat. Uh, er is denk ik een, ja, een groepsgevoel gecreëerd. En, en, uh, en dat zorgt ervoor dat ze... Ja, makkelijke wedstrijden konden winnen, oh, denk ik. En dat levert ook altijd mooie verhalen op, hè? Is dat goed ja, zoveel? zeker. <laughs> ja, voor, mij, voor mij goed nieuws en voor medeschrijver Wesley Meijer ook. En uh, ja, het zijn uh, smakelijke verhalen. Ja. Als je tijd hebt voor eentje, dan kan ik er een met je delen. ja jij een korte? 2009 wonnen van de Dominicaanse Republiek twee keer. Een hele grote overwinning voor Nederland. En in de tweede wedstrijd gooide de jonge Tom Stuisbergen vier innings. Toen ging hij van de heuvel, werd hij door Sidney Ponsoon en andere Nederlandse werpen meegenomen naar de kleedkamer. En Ponsoon, die zelf ook al van een drankje houdt, zei: Tom, je hebt dit verdiend. Die bestel een cheeseburger en zes bier. Zetten hem neer voor Stuisberg. Hij zei, die moet je nu opdrinken. <laughs> en uh, de overlevering wilde Stuyvesweger de rest van de wedstrijd uh, vanaf de bank met een lichte uh, duizeling in zijn hoofd. Dus, <laughs> Opmerkelijk. <laughs> in honkbalgoud kan je het allemaal lezen. Uh, ja, dat dacht ik al. Nou, vooruit, deze reclame is u toegestaan. <laughs> dat de honkballers de sportploeg van het jaar zijn geworden. Maarten Koolsloos, hartelijk dank. Dank je wel, fijne ochtend. Goedemorgen, insgelijks. Tot ziens. Goed, zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 journaal. Maar ik geef u nog de volgende kop mee die zojuist binnenkomt op het ANP. En dat is een kop die afkomstig is van het CPB, Centraal Planbureau Nederland, is al in een recessie met angst en beven werd uitgekeken naar die voorspellingen van het CPB. Maar het is dus een feit. Nederland is uh, op dit moment zit, zitten we met z'n allen in een recessie. Ik neem aan dat jij daar straks meer over hebt, uh, Wij gaan daar meer over doen, uiteraard. Goedemorgen, Goedemorgen Lara. Ja, Nou ja, we gaan uh, zo, zo, zo die cijfers duiden. Want het uh, kabinet heeft natuurlijk voortdurend gezegd... we hebben nog geen aanwijzingen, nog geen nieuwe cijfers. Hoewel mm. de Centrale Bank, de Nederlandse uh, Bank... Uh, afgelopen week ook al met de uh, ja. uh, extra urgentie voor bezuinigingen kwam. Extra uh, cijfers nu dus van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Of, uh, Centraal Planbureau, moet ik ja, zeggen. Ja. Uh, en dat is de rekenmeester van het kabinet. En daar baseren zij de cijfers op. En dat betekent dus ook dat die discussie over de hypotheekrente... weer er, eraan zit te komen. Wat vindt de huizenbezitter daar zelf van? Nou kunnen we wel een beetje raden. Maar ik ga toch vragen aan Marlies Pernoli... directeur van de vereniging Eigen Huis. Verder is er een Nederlandse Europarlementariër... die heet Esther de Lange. Die heeft haar koelkast leeggehaald. Alle groenten meegenomen naar het Europese parlement... om ze uit te delen aan de Roemenen. Ja. En waarom, dat horen we zo. En heeft het aandeel Ajax eigenlijk... De last van al dat gelazen rond kruif en van gaal. Dat er meer in. Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van 1 over half 10. Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Kamp wil dat er meer Nederlanders aan het werk gaan. Dat zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Er staan nu ruim een half miljoen mensen aan de kant, en dat zijn er veel te veel, vindt Kamp. Ze moeten om aan de slag te komen verhuizen en met minder loon genoegen nemen. En ook moeten mensen die hun baan verliezen, zoals postbodes, niet bij de pakken neerzitten, maar zich omscholen. Al dus Kamp. Zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers, moeten zeker 150% van het minimumloon gaan verdienen. PVDA-Kamerlid Hamer zegt dat ZZP'ers op die manier de kans krijgen een pensioen op te bouwen en zich voldoende te verzekeren. Marco Pastors wordt vrijwel zeker de nieuwe superambtenaar voor stadsdeel Rotterdam-Zuid. De voorman van Leefbaar Rotterdam moet het nationaal programma voor Rotterdam-Zuid gaan leiden. Dat nationaal programma, waar ook het Rijk nauw bij betrokken is, moet de armoede en de verpaupering op Zuid aanpakken. En Amnesty International is geschokt door een nieuwe executie in Saoedi-Arabië. In het noorden is een vrouw onthoofd omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan hekserij en toverij. Volgens Amnesty worden die beschuldigingen te pas en te onpas gebruikt door de religieuze politie in Saoedi-Arabië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. B verkeersinformatie Door het weer lossen de files van de ochtendspits maar moeizaam op. En dat waren er veel. Er staan nu nog 35 files. Wat opvalt is de file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiderslot, 4 kilometer. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook dicht. File op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, blijft nog erg lang. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp 11 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het gebeurde op de rijbaan van Rotterdam naar Breda. Daar staat voorknopend Ridderkerk 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De file op de A16 vanuit Breda is dus de kijkersfile... tussen Henneke de Ambacht en de Van Brien Noordbrug 5 kilometer. De file op de A27 is ook nog lang vanuit Almere naar Utrecht... tussen Huizen en Beeldhoven 10 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederland officieel in een recessie. En dus staat de hypotheekrenteaftrek meer en meer ter discussie. Zelfmoord onder agenten is een onderschat probleem, zegt een politiewetenschapper. De Nederlandse Europarlementariër overvalt Roemeense collega's vandaag met een groentepakket... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna vier over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Ah. Sander is vanochtend Sander Bartling in Epen. Adopteer een schaap, anders is het gedaan met de mergelandskudde van schaapsherder Ger Lardinois. Reacties en ja, vragen. Komt. Ah, neem me niet kwalijk. Reacties en vragen, wou ik zeggen. Kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland het einde van de hypotheekrenteaftrek lijkt nabij. Nou ja. Nu zelfs binnen de coalitie wordt gesproken over maatregelen. Vooral de aflossingsvrije hypotheken staan eh, ter discussie. Marlies Pernot, goedemorgen. goedemorgen u bent heer, de directeur Spokkema. van de vereniging Eigen Huis. Eh, vraag is of het zo'n feit gaat lopen, maar toch, eh, maakt u zich grote zorgen? Ja, wij maken ons zorgen omdat alleen al de discussie... het vertrouwen van mensen in de woningmarkt weer doet afnemen. En dat is natuurlijk buitengewoon vervelend. Verder is het voor iedereen toch een beetje koffiedik kijken, want er wordt wel... Van linkerzijde en rechterzijde van alles geroepen over de uh, hypotheekrente aftrek. Maar wat er nu staat te gebeuren of niet is volstrekt onduidelijk. Ja, goed, dat hangt alles uh, um, samen met de economische cijfers. En die zijn vanochtend gepresenteerd door het Centraal Planbureau. Ja. Laten we even naar NOS-collega Peter Blok gaan. Blijft u alstublieft even hangen. Ja. Want uh, Peter, in Den Haag kijken ze met ergens ogen uit naar die cijfers. De uh, topmannen van het kabinet, uh, zoals Mark Rutte en Ma Maxime Verhagen... roepen voortdurend, we hebben nog geen officiële cijfers. Die cijfers zijn er vanochtend wel? Ja, en daar moeten ze dus iets mee gaan doen. Nederland komt in een recessie, zegt het Centraal Planbureau. Nederlandse economie zit in een recessie. De economie krimpt in 2012 met een half procent. Terwijl de werkloosheid stijgt met bijna 100.000 personen. En het overheidstekort dat verbetert wel iets... Maar dat is ruim 4 procent. Ja, dat betekent dus extra bezuinigingen. Want het mag en, maar 3 procent uh, zijn. Al, inderdaad, dat mag uh, niet meer dan 3 procent zijn van Brussel. Uh, ja, en wij willen natuurlijk altijd het uh, braafste jongetje van de klas zijn. En dus uh, is er werk aan de winkel, moeten minimaal 6 miljard extra bezuinigd gaan worden. Minimaal 6 miljard, zegt het Centraal Planbureau. Ja, nou, 1 procent, uh, dat is zo'n beetje 6 miljard. Dus uh, tussen de 6 en 10 miljard is de afgelopen weken uh, vaak uh, rondgezongen in Den Haag. Ja, dan zeggen ze er wel gelijk bij, die politieke problemen, die stellen we liever uit naar het uh, voorjaar. Dan uh, gaan we onze hoofd uh, erover breken. Dus uh, VVD, CDA en gedoogpartner PVV, waarop dan bezuinigd moet gaan worden. Ja. Maar ja, hypotheekrenteaftrek, daar gaat het nu al over bij jou. Ja. Is er een van die hoofdpijndossiers die dan zeker op tafel komen te liggen? Hoewel Geert Wilders eh, vanochtend twittert, handen af van die hypotheekrenteaftrek. Dus zo makkelijk zal dat binnen de coalitie niet zijn? Nee, inderdaad. Maar ja, de aflossingsvrije hypotheek, daar gaat dan uh, aan gesleuteld worden. Ja, en uh, als je dus uh, van je hypotheekschuld af, uh, af moet en dus uh, al eerder gaat aflossen, dan is ook de schatkist minder geld kwijt aan die hypotheekrenteaftrek. En ja. ja, dat betekent dus. Uh, toch uh, dat er aan uh, gemorold gaat worden, ondanks eerdere verkiezingsbeloften. Eén ding nog, Peter, als je me uh, zou kunnen bijlichten. Afgelopen week kwam de Nederlandse Bank ook al met cijfers naar buiten. Daar bleek uit dat het begrotingstekort zou oplopen tot 3,7% van het bruto nationaal product. Nu is dat dus ruim 4%, ja, 4 geworden. 4,1 staat hier. Ja. ja, dus dat is dus meer. En de Nederlandse Bank zei toen, uh, bezuinigingen vanaf 5 miljard zijn noodzakelijk. Uh, nu is dat dus boven de 6 miljard gekomen. En, en nou zegt het kabinet, wij wachten op het Centraal Economisch economisch plan van datzelfde Centraal Planbureau. Dat komt in februari. Wat staat daar dan nog in wat vandaag niet in de cijfers te vinden is? Nou ja, de eurocrisis woedt natuurlijk flink voort. Ja, iedere maand kun je eigenlijk de balans opnieuw opmaken. Ja. En uh, ja, dan, dan kun je ook verder vooruitkijken. Ook uh, richting wat er dan uh, met Prinsjesdag 2012 gaat gebeuren. Ja. Wat er in de jaren 2013 en 2014 nodig is. Ja. Ja, en dan, uh, dan weet je dus wat je echt uh, moet bezuinigen. Goed. Um, ja, en dat, uh, dat loopt dus uh, in de miljarden. Dat, zoveel is uh, zeker. Want die signaalmarge, uh, dat is dan het uh, codewoord, ja. is uh, overschreden. Ja, en dat betekent dus... Uh, Extra in het eigen vlees snijden. En daar kan het kabinet zich ook overheid. niet meer achter verschuilen, want die cijfers liggen nu dus. Nu niet meer, nee, tafel. ze liggen op staat. Ja. Peter Blok, LOS-collega, ik dank je zeer voor je snelle reactie. Terug nu naar Marlies Pernot, directeur van de vereniging Eigenhuis. Nou ja, u hoort het, dat betekent dus bezuinigen. En dus komt de hypotheekrenteaftrek, hoewel Wilde zegt handen af, toch op tafel te liggen. Wat is uw signaal aan het kabinet? Nou ja, ik denk dat het een logische reactie is dat als er bezuinigd moet worden... mensen kijken waar ligt nog wat geld en dan pakken ze het keukenkastje met de hypotheekrenteaftrek. Alleen als je dat gaat doen, dus als je echt een, een, een bezuiniging doet door de hypotheekrenteaftrekking... bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheken aan te pakken... is dat eigenlijk geen bezuiniging, maar een lastenverzwaring... En economen vertellen mij altijd... lastenverzwaring is ongeveer het slechtste wat je kan doen in een recessie. Ja. Want dat betekent gewoon dat mensen een bepaald geld niet meer kunnen uitgeven. Ja. Jan en... Kees, de jager minister van Financiën, zei afgelopen zondag ook al in Buitenhof... Uh, dat het eigenlijk weinig geld oplevert en per saldo wat u ook zegt een lastenverzwaring is. Ja. Maar tegelijkertijd vind je ook binnen de coalitiepartijen voldoende andere geluiden. Uh, met name ook bij de VVD, Ed Nijpels, Hans Hogevorst, oud-bewindslieden... Uh, die roepen het is gewoon ongeloofwaardig om nog met dit systeem door te gaan. Want starters hebben geen toegang tot de huizenmarkt. Ja, dat roepen ze en uh, ik vind dat bijna een Pavlov reactie. Kijk, wij als vereniging hebben gezegd en zeggen nog steeds, de woningmarkt dat is op dit moment een probleem, hij doet het niet. We hebben vanaf 2007, toen was het nog helemaal uh, himmelhoogjauksend, gezegd, je moet iets aan de hypotheekrenteaftrek systematiek doen, maar dat moet je in samenhang doen met een aanbod van huizen, want we hebben er nog niet genoeg. Ja. Zorgen dat de doorstroming uh, op gang, uh, gang uh, blijft uh, gaan. Ja. Uh, dat uh, doen we een beetje door die overdrachtsbelasting. Zorgen voor de huurprijsregulering, dat dat scheef wonen ophoudt. Ja. En in dat kader kun je ook denken, moeten we niet iets aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek doen? En in dat kader hebben wij toen ook voorgesteld, uh, joh, aflossingsvrij misschien is het wel handig om een systematiek te ontwikkelen waarbij mensen van natuur weer gaan aflossen, wat ja. een beetje eruit is, Dus de u zegt jaren... die aflossingsvrije hypotheek, daar kan wat ons betreft ook over gesproken worden. Als dat in een kader gaat dat ook andere maatregelen worden genomen... dan vinden wij het heel logisch dat je ook naar de hypotheekrenteaftrek kijkt. Ja. Maar op dit moment, omdat als een geïsoleerde bezuinigingsmaatregel te doen... dat is echt de dood in de pot voor de woningmarkt. En de dood in de pot voor de woningmarkt is de dood in de pot voor de economie. Dus dat gaat ons met ons allen niet vooruit helpen. Uw waarschuwing aan het adres van Den Haag. Marlies Pennot, directeur Vereniging Eigenhuis. Ik dank u wel. Goed zo, dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In de natuurserie Frozen Planet zijn beelden gebruikt van ijsberenwelpjes... die niet gemaakt zijn in het Noordpoolgebied. Die beelden dan maar in een aangelegd nest met kunstsneeuw... in een Nederlandse dierentuin. Gebeurt het vaker dat in een televisiedocumentaire... de wilde natuur geansceneerd wordt? Bioloog Jan van Hoof heeft het antwoord. Het is eerlijk om het erbij te vermelden. Het is ook eerlijk als je de dingen laat zien zoals ze werkelijk in de natuur zijn. En soms moet je uh, je, je toevlucht nemen tot een kunstgreep. Uh, zo weet ik dat bijvoorbeeld David Attenborough, een beroemde natuurfilmer... die ook achter deze film zit... eens een keer uh, bij opname commentaar moest geven die gemaakt waren in Nieuw-Guinea. Ja, om hem daar even naartoe te vliegen... Hij heeft dat gedaan in Kew Gardens, een grote tropische plantenkas in Londen. En dan komt hij tussen de struiken door, hijgend en bezweet. En dan zegt hij, here I am in the steaming jungle. And what I hope is to see the mating calligologos. Nou ja, bedonderen is als je dingen aan elkaar knoopt die in de natuur nooit kunnen. Maar hier wordt de suggestie geleverd van zo gaat het in de natuur. Daar heb ik eh, geen moeite mee. Al dus, Jan van Hoven. heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Epen. En daar is Sander Bartling. Buiten is het Geuldal. Glooiend, on-Nederlands, met groene weiden... Hier en daar nog een verdwaald schaap. Maar de schapen staan binnen, want het is koud en het regent buiten. Um, wat is uw lievelingsschaap? U vertelde net over dat ene schaap dat het ongeluk had gehad. Ja, er is een paar dagen geleden een schaap een meter of tien naar beneden gevallen. En hij bleef maar rollen en bleef maar rollen. Ik denk, neem maar ons minder naar huis. Hij was helemaal beduust. En uh, ja, hij staat hier binnen. Hij is er wel helemaal niks gebroken. Hij kan weer mee naar buiten. Het, is een wonder. het zijn Mergelandschapen en die zijn zeldzaam. Er zijn er maar 2500 van, geloof ik. Ja, dat is eigenlijk een Mergelandschap. Dat komt hier in Limburg en Belgisch Limburg komt dat voor. En dat is teruggefokt de laatste 20, 30 jaar. En dan zijn er nu 2.500 uh, van. Dat zegt herder Ger Lardinois, die zijn naam eer aandoet. Grote snor, boswachtershoed, uh, twee honden aan zijn zij. Maar dat gaat natuurlijk om de schapen. U heeft hier een kudde van 350 schapen. Maar als het een beetje tegen zit, moeten ze allemaal naar de slacht. Waarom is dat? Ja, dat ziet er niet goed uit. Uh, staatssecretaris Bleker die gaat natuurlijk ontzettend veel geld kopen bij de natuurorganisatie. Staatsbosbeheer wordt zoveel gekocht dat ze deze kudden niet meer kunnen betalen. En wij beheren daar ontzettend veel een mooie natuur mee. En dat is dan eigenlijk allemaal verloren. Ja, en en um, uh, die natuur, hoe belangrijk is dat? Ja, zeker in dit gebied, alleen al toeristisch gezien, uh, is die natuur uh, ja, onmisbaar. Uit heel Nederland en uh, ja, uit, uit uh, meerdere landen komen heel veel toeristen en die komen naar dit gebied omdat dat zo prachtig is. Kijk, alle mensen kunnen recreëren in de natuur en uh, het gebied is opengemaakt, alle afrasteringen zijn weg, weggehaald. Uh, in het verleden, het heeft allemaal ontzettend veel geld gekost. En nu wil men de afrasteringen weer gaan zetten en, uh, en dan gewoon weer de koeien laten gaan grazen in, in de natuur. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet, want uh, het zijn allemaal steile hellingen. En ja, dat kan je alleen maar goed beheren met een schaapskudde. En, en die hellingen, dat zijn ook nog kale graslanden. Dus dat is net een zaadbank. Uh, het zaad houdt zich 7, tot 70 jaar in de grond. En uh, als de grond dan weer gezond is, dan komt dat naar buiten. We hebben dus nu in, in, in meer dan drie jaar, hebben we al meer dan 13 Soorten uh, terug wat op de rode lijst staan van bijna uitgestorven of uit, uitgestorven. Er zijn dus niet alleen maar emotionele, maar ook economische redenen om die schapen te willen behouden. Uh, daarom kunnen mensen bij u een schaap adopteren voor 25 euro. Krijgt u veel reacties daarop? Ja, uitzettend veel mensen uit het noorden. En dat hadden wij dus niet gedacht. En uh, ja, dat doet, dat doet wel goed natuurlijk. Dus dat de mensen toch uh, hier die kuddearans gezien hebben of eens hier op vakantie geweest zijn en, en uh, aan het wandelen ze tegen zijn gekomen. Dus uh, dat doet wel erg goed. Maar in principe haal je het daar niet, helemaal niet mee. Maar dat is wel zo. Er heeft zich een, een bierbrouwer gemeld. Uit het zuiden van het land. En die uh, zegt, van als, als het gedragen wordt door de bevolking... dan, uh, dan doen wij ook ons uh, verantwoording pakken. Okay. Oproep aan de luisteraar dus. Uh, adopteer een schaap. En dat kunt u doen op www.vriendenvanschaapskoymergeland.nl. En dan nu nog even een blaad van een schaap. Kom op, jongens. Nee. Ja, gelukt. Op commando, Sander Bartling. Straks de schoonzoon van de Spaanse koning wordt verdacht van geldverduistering. Maar eerst, Roemeense Europarlementariërs zullen vandaag verheugd opkijken... en zich in de handen wrijven als CDA-Europarlementariër Esther de Lange... met mooie, eerlijke Hollandse groenten de vergader, vergaderzaal binnenloopt. Mevrouw de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet u met groenten in Roemenië? Nou, uh, ik heb begrepen dat de Roemeense president uh, heeft opgeroepen om uh, geen Nederlandse groenten en fruit meer te eten. En dat lijkt me volledig onterecht, want dat zijn prima producten. En waarom heeft hij dat gedaan? Uh, ik denk dat hij opnieuw weer een uh, koppeling maakt uh, met het uh, uh, Schengen-onderhandelingsdossier over het vrij reizen van personen. Uh, Nederland is daar kritisch over als het gaat om Roemenië en Bulgarije. Uh, eerder werden de Nederlandse tulpen geboycott en nu lijken uh, de groente en de fruit uh, het slachtoffer. En het erge is, dat is nou juist een sector die eigenlijk staat te springen om Roemeense en Bulgaarse medewerkers. Juist, en waarom doen die Roemenen dat? Nou, ik kijk voor een deel, uh, snap ik de gevoeligheid wel. Want uh, voor mijn collega's is het toch het opheffen van die grenscontroles, het uh, allerlaatste stukje Ijzeren Gordijn, dat, dat verdwijnt. Dus ik begrijp de gevoeligheid uh, ter degen. Alleen ik vind het ook wel terecht dat Nederland zegt, uh, uh, we moeten kritisch kijken naar of er uh, voldoende voortgang is gemaakt in het tegengaan van corruptie, onder andere bij justitie. Ja, dus het zijn eigenlijk, uh, laten we zeggen, tegenmaatregelen tegen kritische luiden vanuit Europa? Uh, het zijn kritische geluiden vanuit Nederland met name. Naar mijn mening uh, grotendeels terecht. Ik hoop wel dat die kritische geluiden er, er niet toe leiden dat er niet meer met elkaar gepraat wordt. Dus vandaar uh, mijn ludieke actie om te zeggen van jongens, richt je pijlen nou niet op die groenten en dat fruit. Want dat ja. is helemaal onterecht. En laten we ervoor zorgen dat we gewoon met elkaar blijven praten, zodat we hopelijk in februari wel een positief besluit kunnen nemen over Schengen. Zou het iets te maken kunnen hebben met de oproep ook van minister Kamp van Sociale Zaken in Nederland om geen Romeinse uh, aardbeienplukkers bijvoorbeeld toe te laten? Ik vrees dat het daar niks mee te maken had, uh, heeft, want uh, als de Roemeense collega's dat wisten, dan snapten ze ook dat als ze uh, hun pijlen richten op groente en fruit, ja, dat ze nou juist eigenlijk uh, die producenten raken die heel graag met Roemenen en Bulgaren willen werken. Dus uh, ja, ze richten de pijlen eigenlijk op de verkeerde. Ja. Wat hebt u bij u eigenlijk aan groente? Ik heb hier in mijn handbagage, dus ik hoop dat het goed gaat, nou, in elk geval een flinke lading Hollandse tomaten. Ik hoop dat mijn uh, kleding het overleefd. En uh, mijn medewerkers hebben als het goed is uh, paprika's, komkommers en bloemkool geregeld. En die tomaten gaan als handbagage in de overhead lockers, zoals dat altijd in het vliegtuigthermen Nee, uh, Die heet? gaan zo meteen uh, in de overhead locker van Amsterdam naar Straatburg. Oké, okay. nou ik hoop dat ze geschonden aankomen. Mag u ze eigenlijk wat land binnenbrengen als het geen Schengenland is? Uh... Ja, maar ik ga nu gewoon van Amsterdam naar, uh, naar Straatsburg. Dus ik heb geen probleem. En ik neem aan de Roemeense collega's ook niet. Want Nederlandse groenten en fruit zijn zo lekker dat die uh, ter plekke geconsumeerd zullen worden, denk ik. Juist. Nou ja, en, en, en wat hoopt u daar dan concreet mee te bereiken? Dat ze, dat, dat, dat, dat ze deel gaan nemen aan Schengen en dat ze niet zo ingewikkeld meer doen over die Nederlandse groenten. Het is gewoon een kwestie van een knipoog. Hè? Laten we met elkaar blijven praten zodat die Schengen-onderhandelingen uiteindelijk goed lopen. Dan zullen de Roemenen natuurlijk wel voortgang moeten laten zien. En richt die pijlen niet op de Nederlandse eh, groente- en fruitsector, want die heeft het al moeilijk genoeg. Oké, okay, u staat in de bus onderweg naar het platform waar het vliegtuig staat? Dat klopt, ja. Ik wens u een goede vlucht. Dank u vriendelijk. Hartelijk dank. Oké, okay, dag. Dans le ciel la trace d'un élément met Het is zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Spanje, een schandaal daar. De schoonzoon van de Spaanse koning, Juan Carlos... mag voorlopig niet meedoen aan officiële activiteiten van het koningshuis. De Spaanse corruptiebestrijding onderzoekte namelijk... of een stichting waarvan de schoonzoon president is geld heeft verduisterd. Lex Rietman, correspondent in Spanje, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het alleen vermoedens of zijn er uh, harde feiten al? Ja, nou, voorlopig is hij natuurlijk nog officieel onschuldig. Hè. De, de rechter moet nog uh, uitspraak doen. Maar uh, het Openbaar, Openbaar Ministerie heeft toch wel uh, serieuze aanwijzingen voor, uh, voor zeer ernstige feiten. Ja, waar gaat het om? Nou, Oudangarin uh, die heeft via uh, ja, he? een, een stichting, een uh, stichting uh, met de naam Noos Instituut, dus een instelling zonder winstoogmerk, via die stichting heeft hij uh, grote bedragen aan overheidsgeld doorgesluist naar uh, bedrijven uh, die allemaal van hem waren en van zijn zakenpartner uh, Diego Torres. En daarbij gaat het om een uh, bedrag van... Ja, zo'n 16 miljoen euro volgt de Spaanse Belastingdienst. Dus dat is niet niks. Juist. Uh, en ha en bedoel, waarom heeft hij dat gedaan? Als hij het heeft gedaan. Ja, nou, ja... Waarom heeft hij het gedaan? Ja, uh, ja hij heeft uh, vier kinderen en hij zegt van het is, uh, het is toch een beetje sappelen. Want hij heeft een, uh, een baantje in, uh, in Washington als commissaris van uh, Telefonica, de Spaanse uh, Telecom Multinational. Hij is daar hoofd van de PR-afdeling PR voor uh, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. En ja, daar verdient hij uh, slechts 1 miljoen euro per, per jaar dan. He, dus... Uh, <laughs> kennelijk vond hij dat aan de krappe kant. Uh, hij heeft in ieder geval de verleiding niet kunnen weerstaan, uh, volgens althans uh, het openbaar ministerie, om, uh, om, om een flink extraatje te organiseren. Ja. Staat hij bij eigenlijk bekend als een soort van avant-terrible of niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is echt een uh, type ideale schoonzoon. Ja, tot, uh, tot voor kort dan, kun je zeggen. Het is een... Uh, het is een, een jonge man die uh, ja, heeft een, een, een glanzende sportcarrière achter de rug als uh, profhandballer op het hoogste niveau bij uh, FC Barcelona. Dat is ook uh, Europese top en hij uh, ja, heeft in de Spaanse selectie uh, nationale selectie drie keer op de Olympische Spelen gegeven. Uh, Gespeeld. En uh, daar heeft hij trouwens ook zijn, uh, zijn echtgenote leren kennen op de Spelen van Atlanta, de, de prinses Christina. Mm -hmm. um, ja, het is eigenlijk een, een keurige man uit een keurige Baschische uh, familie, een goede familie. Bedrijfskunde gestudeerd in, in Barcelona. Een MBA van ESADE, een van de, van de meest vooraanstaande business schools van Europa. Uh, Keurig man, dus uh, ja, dit, uh, dit, is, uh, dit is zeker geen avant terrible. Nee. Goed, um, de uh, gegevens zijn dus nog niet allemaal bekend. De aantijgingen zijn er wel, maar de bewijzen nog niet. Uh, nou heeft hij wel zijn excuses al publiekelijk aangeboden. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij heeft gezegd dat hij het natuurlijk heel vervelend vindt voor de, voor de Spaanse koning, voor het Spaanse koningshuis. Dat hij uh, ja, door, door zijn uh, vermoedelijke gedrag dan in opspraak is geraakt. Uh, daar heeft hij dan uh, zijn excuses voor aangeboden via een uh, korte verklaring aan, aan het persbureau uh, F in, zijn, uh, in Washington. Het Spaanse persbureau zit daar en uh, die heeft hij dus in een korte verklaring gezegd van joh, uh, sorry. Uh, maar hij heeft ook gezegd van ik ben heel want uh, het is volgens hem allemaal niet waar. Dus uh, we moeten nog uh, maar afwachten hoe het wordt. Um, het is wel zo dat de, de aanwijzingen zijn wel erg sterk. En uh, voordat het openbaar ministerie iemand van, uh, ja, van, van zijn achtergrond... echt in staat van beschuldiging stelt... Ja. Uh, zou je zeggen, moeten ze zich toch wel zeker voelen. Ja. Er zijn valse facturen, er zijn salarissen betaald... en personen die niets te maken hebben met, uh, met de betreffende contracten. Uh, dus uh, het wordt nog een interessante zaak. Lex Schietman vanuit Spanje. Je. Tot zometeen, dames en heren. Aan het nieuws met Jan van der Putten. Dan kom je tot twee dingen. Twee. Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen, presenteert het kerstreces. Een week lang gesprekken met de Europarlementariërs... die terugkijken op een spannend Europees jaar. Het kerstreces. Met vanavond d er Sofie in het veld. Als boeven zonder moeite over de grenzen heen kunnen samenwerken... dan moeten wij fatsoenlijke mensen dat toch zeker ook kunnen. Vanuit de studio in Straatsburg Sofie in het veld. Zij zit zich al jaren in voor de bescherming van onze persoonsgegevens. Het kerstreces. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. De post over uw AOW voortaan digitaal ontvangen? Ga naar svb.nl. Dit is Radio 1.